Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël maakt de oorlog in Gaza nog groter. Ze gaan nu ook Gaza stad innemen. Het Israëlische kabinet heeft dat vannacht besloten. Gazastad is een van de weinige plekken die Israël nu nog niet in handen heeft. En waar veel Gazanen wonen. Die worden nu gedwongen te vertrekken, vertelt correspondent Ralf Dekkers. Er wordt hier gezegd dat de bevolking daar, zo'n 800.000, een evacuatieorde krijgt. En dat betekent dat zij voor 7 oktober. Een symbolische datum natuurlijk hier in Israël. Dat ze voor 7 oktober hun spullen moeten pakken en moeten vertrekken naar nou, waarschijnlijk een kuststrook. In het zuiden van de Gazastrook. In Tel Aviv werd flink geprotesteerd tegen het besluit van het Israëlisch kabinet. De demonstranten willen dat de oorlog stopt en dat gijzelaars worden vrijgelaten. Bij een brand gisteravond in een appartementencomplex in Eindhoven zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Vlak daarvoor was er volgens de brandweer mogelijk een explosie op een balkon. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De meeste bewoners konden aan het begin van de nacht weer terug naar huis. In een Albert Heijn in Rotterdam-Zuid is gisteravond een medewerker neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de medewerker aanspreekbaar. Ze hebben iemand opgepakt. Het is niet bekend waarom er werd gestoken. En met een gaarhoofd in de collegebanken, studeren tot diep in de nacht en een heleboel feestjes. Mensen die heimwee hebben naar hun studententijd konden gisteravond in Nijmegen een nachtje doorbrengen in een studentenkamer... Een grote verhuurder van studentenkamers in de stad bestaat 75 jaar. En dus was het tijd om wat herinneringen op te halen, hoorde verslaggever Harro Brouwer. Alles zat erin. Op 13 vierkante meter, alles zat erin. Het was fantastisch. Ja. Het kan gewoon. kan gewoon. Niks gemist. Ja. Het voelt alsof ik weer terug ben. Dus uh, ik heb weinig moeite te doen om alle, alle energie weer te voelen die er toen was. En dan is het veel van, oh ja, ja, dat is waar. En dan komen de herinneringen boven van, oh ja, oké, okay, we moeten dit delen met elkaar. En oké, okay, uh, de kamer is maar zo groot. Oh, oké. Okay en de gedeelde douche. Oh. Het was niet alleen slapen, er was ook een gezamenlijk diner, een borrel en vanochtend is er een brakke brunch. Ik krijg je het weer nog. Vanochtend op sommige plekken nog een spatje regen, maar het is vandaag vooral droog en behoorlijk zonnig. Vanmiddag wordt het maximaal 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 I want you and your beautiful soul I know that you are something special to you I'd be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 Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Een grote operatie van Europol tegen een pro-Russische hackersgroep blijkt voor niets te zijn geweest. Vorige maand meldde Europol een cybercrime netwerk in twaalf landen te hebben opgerold. Uit onderzoek van Pointer en de VRT blijkt dat de hackersweek weer actief was. Drie vergunningen die Nederland eerder had afgegeven voor de export van marineschiponderdelen naar Israël, zijn ingetrokken. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat vanwege de verslechterde omstandigheden in Gaza. Het verlenen van vergunningen aan bedrijven om wapens of wapenonderdelen naar Israël te exporteren... ligt zeer gevoelig omdat die kunnen worden ingezet bij de oorlog in Gaza. En de parkeergarage in het centrum van Leiden, die vorige maand werd gesloten nadat de ingang bleek te zijn aangetast door roest, blijkt in ieder geval tot oktober dicht. Uit onderzoek is gebleken dat ook andere delen van de staalconstructie zijn beschadigd. Het weer is nog vrij veel bewolking. Vanmiddag meer zon bij 22 tot 27 graden. Dit is ZFM.